Robots met het NOS Journaal. Waar de trillingen in de kantoortoren bij de A12 vandaan komen. Onderzoek heeft tot nu toe niets opgeleverd. Vorige week voelden medewerkers trillingen in hun kantoor bij Utrecht. Waarna Rijkswaterstaat het gebouw ontruimde. De Rijksgebouwendienst heeft de hele week onderzoek gedaan, maar nog geen oorzaak kunnen vinden. Daarom is vandaag besloten om langer onderzoek te doen. Finland stapt liever uit de euro nadat het opdraait voor het betalen van schulden van andere landen. Dat zegt de Finse minister van Financiën in een kranteninterview. Volgens de minister gaat Finland niet akkoord met een vergaande integratie van de Europese Unie en een bankenunie. Finland is, net als Nederland, een van de weinige landen met een zogeheten triple A rating van kredietbeoordelaars. Dat betekent dat het land wordt gezien als weinig risicovol om geld aan uit te lenen. In Groot-Brittannië zijn deze week opnieuw zeven terreurverdachten aangehouden. De mannen werden zaterdag opgepakt nadat bij een routinecontrole in een auto wapens waren gevonden. De bestuurder en zijn passagier zijn meteen aangehouden. Later werden nog meer mensen opgepakt. De aanhoudingen zouden geen verband houden met de Olympische Spelen in Londen die over drie weken beginnen. Gisteren werd bekend dat in een andere operatie zes terreurverdachten in Londen zijn aangehouden. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben in Parijs uitgehaald naar Rusland en China. Deze landen blijven de instelling van sancties tegen Syrië afwijzen. De Amerikaanse minister Clinton noemt hun opstelling onacceptabel. Haar Britse collega Heek stelt beide landen verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor de doden die in Syrië vallen. Clinton en Hake spraken in Parijs op een internationale conferentie over Syrië. Rusland en China zijn daar niet bij. Beide landen wijzen internationaal ingrijpen in Syrië af... en liggen dwars bij het instellen van sancties door de VN-veiligheidsraad. Het weer vanmiddag buien, vooral in het noorden van het land kans op onweer. Vanuit het zuiden droger en af en toe zon. Temperatuur 20 graden aan zee tot 25 in het noordoosten van het land. Morgen is nog zonnig, in de middag weer kans op regen en onweer.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 In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Afwit Bunschoten 3 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad bij Knopend Komplein 3 kilometer. A12 de nage richting Utrecht tussen Noordorp en Zoetermeer 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A13 de nager Rotterdam bij de de Rode reis 3. A20 hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt de Brechtseplein 3 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Afwit Denolder 4 kilometer en verder.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 Cleanse in thing The song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 Unbelievable. Mm -hmm. I'm say it to